over mij. Waar denk je aan? Vraag ik voorzichtig na een stilte die voor mijn gemoedstoestand net iets te lang duurt. Dan kijkt hij me voorzichtig aan en zegt hij dat hij denkt aan ASS. Wat ik ervan denk, vraagt hij. Ik mompel iets niet zeggends over dat het wel kan en dat ik er natuurlijk wel eens iets over gelezen heb. Zij zit aan de andere kant naast me en vraagt hoe het voelt om dit te horen. Weer mompel ik iets over dat ik het niet weet, maar dat het wel prima is. Ik haal mijn schouders op. Daar blijft het wel bij. Van binnen speelt zich echter iets heel anders af. Binnen de paar minuten dat het onderwerp op tafel ligt, schieten mijn emoties van grote paniek naar berusting, opluchting, verdriet, verbazing en dringen zich minstens 175 vragen op, waarvan ik er niet één uitgesproken krijg. Na het gesprek klap ik mijn laptop open en besteed ik uren aan het lezen van artikelen, wetenschappelijke onderzoeken en boekomslagen over autisme. Bij elke site die ik open, bij elk boek dat ik tegenkom en bij elke blog zacht, zakt de onrust en groeit de overtuiging dat mijn behandelaren misschien wel een punt hebben. Na jaren binnen de GGZ, het proberen van allerlei soorten therapie en de daarbij behorende teleurstellingen, omdat het bij mij niet aansloeg, leek de verklaring ineens heel dichtbij. Ik leende boeken bij de Biep, bloos het internet verder uit en zocht op Instagram naar accounts over autisme. Ik dompelde me helemaal onder, zoals ik zo vaak heb gedaan als ik ergens enthousiast over ben, niet wetende dat ik daardoor mijn eigen diagnose had kunnen stellen. Als ik nu terugkijk, staat er vaak heel groot autist op mijn voorhoofd geschreven. Ik kan me nu niet meer voorstellen dat het 31 jaar heeft moeten duren voordat het beestje een naam heeft gekregen. Naarmate de maanden verstreken en de oja, oh dat heb ik ook momenten, zich opstapelde wanneer ik iets las, groeide ook de behoefte om haar handen en voeten aan te geven. Alsof ik nu pas aan het ontdekken ben wie ik eigenlijk echt ben en dat dat helemaal oké okay is. Alle dingen die ik raar aan mezelf vind, alle dingen die ik niet begreep van mezelf en het enorme gevoel van anders zijn, zijn ineens verklaarbaar en daardoor veel minder erg. Het gaat niet veranderen, hoe hard ik ook vecht of mijn best doe om te zijn zoals ieder ander. Het gaat niet gebeuren en dat is een enorme bevrijding. Ik kan mezelf nu op een andere manier leren kennen en ik hoop dat ik daarmee behalve mezelf ook andere mensen mag helpen en inspireren. De afgelopen acht jaar heb ik verschillende blogs gehad, maar het lukte hem niet om aan mijn eigen verwachtingen te voldoen. En dan stopte ik er uiteindelijk weer mee, terwijl er echt maar weinig dingen op de wereld zijn die ik liever doe dan bezig zijn met een blog. Het maken en onderhouden van de website, het bedenken van content, het schrijven, het online contact met andere bloggers, inspirerende instellingen en lezers, het is steeds weer mijn grote passie gebleken. En ik wil mijn oude blogs dan ook niet afdoen als mislukkingen. De afgelopen acht jaar heb ik ontzettend veel geleerd en mooie mensen mogen leren kennen. Naast autist en vervent blogger ben ik op de eerste plaats moeder van de leukste achtjarige jongen. Daarnaast ben ik vriendin, dochter, zus, nichtje en heb ik een aantal interesses waar je op mijn blog ook heel veel over langs gaat zien komen. Minimalisme, duurzaamheid, muziek, lezen en mijn geloof zijn dingen waar ik niet over uitgepraat raak en waar ik dus ook graag over schrijf. Heb je na het lezen of luisteren van deze pagina nog vragen? Wil je me benaderen voor een samenwerking? Of wil je gewoon even kletsen? Laat het me dan weten via de contactpagina. Of mail naar info at of stuur me een berichtje via Instagram. Ik kijk er naar uit om je te spreken. Liefs, Marike.